12 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Assad toont zich in televisietoespraak strijdbaar. Schermutselingen tussen Pakistan en India in Kashmir. En Enschede'ers wakker geworden met stroom. Het weer, het is bewolkt, maar vooral aan de kust komen opklaringen voor. Het is ongeveer 9 graden. Morgen opnieuw bewolkt en nevelig. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 8. De Syrische president heeft zojuist een toespraak gehouden... en die werd rechtstreeks uitgezonden op televisie. Assad klonk strijdbaar. Zijn tegenstanders noemden die vijanden van het volk en vijanden van God. Correspondent Sander van Hoorn heeft de toespraak helemaal gezien... en straks in deze uitzending meer erover. Het conflict over Kashmir tussen India en Pakistan dreigt weer op te laaien. Pakistan beschuldigt het Indiaanse leger ervan. Vanochtend vroeg de grenzen zijn overgestoken in het betwiste gebied tussen beide landen. Bij een aanval op een grenspost zou een Pakistanse militair zijn gedood... en een andere zwaar gewond zijn geraakt. India ontkent. Indiaanse militairen zouden alleen hebben teruggeschoten naar beschietingen van Pakistan. Volgens een Pakistanse legerwoordvoerder wordt er nog steeds geschoten in het gebied. Sinds de twee kernmogendheden India en Pakistan in 2003 een staakt het vuur overeen kwamen rond Kashmir, is het aanzienlijk rustiger in de regio. Beschietingen over en weer komen nog voor, maar beschuldigingen van grensoverschrijdingen zijn zeldzaam. Een derde van de stad Enschede, zo'n 22.000 huishoudens, zaten 12 uur lang zonder stroom. De oorzaak? Twee explosies en een felle brand in een transformatorhuis. Dat alles gebeurde rond half vier gistermiddag. Diep in de nacht was de storing pas verholpen. Je hebt een kanaal en anders niks en een heel novo. Je hebt geen stroom, je hebt geen internet, je hebt van alles niks. Dus je kunt niet beginnen. Hij rijdt al heel lang. Wat we nu aan doen? Spoorbommen bedienen. Is dat u dagelijks hè? Nee, nee, nee. nee, absoluut niet. Nee, het is wel nuttig, want dan komt de trein. Ja, daarom. Hij rijdt maar één keer in het uur, maar uh, ja, zo'n uur moet je wel wat. Dus uh, ze hebben mensen tekort, dus uh, ja, waarom niet? Ik sta hier pas 4,5 uur. Nou, niet zo leuk, hè. Je komt uh, met donker in huis. We waren zelf uh, niet thuis vandaag. Maar u staat wel gezellig op straat nu. Dat is wel ja, weer... Ja, even met een collega even bijpraten, hè. Ja. En hoe doet u het binnen? Met kaasjes. Het is wel koud, maar... Uh, ja, als het niet meer veel dan gaan we naar bed. Is het nou vervelend of is het erger? We zijn wel erger gewend. Neem de vuurwerkramp in 2000. Dat was toch wel iets erger dan wat uh, we nu nou hebben. En dan in de loop van de avond krijgen steeds meer mensen stroom. Uh, ja, ik heb de verwarming even gelijk hoger gezet, want uh, hebben we hebben net een kleine van een paar weken. Dus dat uh, lijkt me wel zo verstandig. We kunnen voeding maken en uh, de verwarming weer op de juiste temperatuur zetten. Ja, ja, maar goed. Veel meer op zich hoor. Dat daar niet uh, voor buiten. Dus uh, de verwarming die staat nu aan, dus uh, we hopen dat we daar uh, lekker warm kunnen krijgen. Was het vervelend? Uh, nou nee niet echt. Ik had gehoopt dat het niet de hele nacht zou duren. Dus, uh, nee. Ik heb me wel vermaakt hier met de vuurkorf, dus uh, we houden ons wel lekker warm. Het dus komt het helemaal goed. Een verslag van Rien Kamer. Iedereen heeft dus weer stroom, maar niet alle huishoudens konden op het reguliere net worden aangesloten. Netbeheerder Enexis zegt dat die huizen voorlopig stroom krijgen van een noodagregaat. Wij verwachten dat de klanten die op het noodaggregaat zijn aangesloten en uh, ja, onze excuus alvast voor de geluidsoverlast, maar dat is helaas niet anders, dat die in de loop van begin deze week, dat die noodaggregaten weer verwijderd kunnen worden. Hoe de brand in het transformatorhuis is ontstaan is nog niet bekend. Voor de netbeheerder was het al jaren geleden dat ze kampte met zo'n grote storing deze lange duur met dit soort grote aantallen... dan moet je denken aan, aan Haaksbergen van... Uh, ik dacht dat het was uh, een jaar of zes geleden. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Dan gaan we terug naar Syrië. Terug naar de toespraak van de Syrische president Assad. Correspondent Sander van Hoorn. Assad is net uitgesproken. Hij klonk strijkbaar, hè? Hij klonk heel strijdbaar. Hij zegt, ik kom met een oplossing... maar met de ene hand voer ik die oplossing uit. Met de andere hand zal ik blijven strijden tegen terroristen. Geen enkele handreiking dus? Nou ja, een handreiking die eigenlijk door hemzelf misschien als enige serieus genomen wordt. Hij zegt, uh, met de oppositie wil ik graag praten en wil ik uh, gaan werken aan uh, hervormingen. Wil ik een kabinet van nationale eenheid vormen. Maar dat is dan wel de oppositie zoals hij het definieert. De oppositie zoals wij die meer zien, uh, daar zei hij over. Dat zijn terroristen, dat zijn mensen die worden door het buitenland gesteund. Komen veel al uit het buitenland, hebben een buitenlandse agenda, namelijk het destabiliseren... ...van ons mooie land. En daar praat je dus niet mee. En dat uh, sluit dus een, een, een dialoog tussen de oppositie... ...zoals die door het Westen en de Arabische wereld gezien wordt... ...en de Syrische regering wel uit. En daarmee heeft dat toch de toon gezet voor 2013. Hij oogde strijdbaar... en. Dat laatste is ook heel belangrijk, want hij oogde niet als iemand die uh, murf is geslagen na bijna twee jaar conflict. En dat betekent dus dat op korte termijn het waarschijnlijk wel zo zou doorgaan in Syrië. Zijn er ook nog iets over zijn bondgenoten, dus China en Rusland? Ja. Hij dankte ze, China, Rusland en natuurlijk ook Iran. Dat leverde een daverend applaus op van een zaal die gevuld was met aanhangers van Assad. Dat gebeurde op wel meer plaatsen, namelijk toen hij het had over bijvoorbeeld de strijd tegen de terroristen. Dat gebeurde toen hij het leger roemde en de soldaten die vochten voor het Syrië van president Assad. En wat ik op dat moment bedacht is dat we vooral niet moeten vergeten dat er 60.000 Syriërs zijn die deze speech überhaupt. Niet hebben kunnen meemaken wat hun voorkeur ook was. Dat zijn de Syriërs die naar de beste schattingen van de VN inmiddels door het conflict om het leven zijn gekomen. De oppositie zal hier niet tevreden mee hebben gesteld, neem ik aan. Nee, kijk, de oppositie die heeft uh, altijd al gezegd... wij praten niet met de Syrische regering zolang Assad aan het roer staat. Assad, en dat heeft hij vandaag wel duidelijk gemaakt... heeft geen enkele uh, voornemens om te vertrekken. En uh, ja, dat betekent dat de loopgraven in Syrië... maar ook internationaal tussen het Westen uh, aan de ene kant... en Rusland en China aan de andere kant... dat die loopgraven nog volledig intact zijn. Uh, die loopgraven van waaruit, zo weten we inmiddels, oorlog wordt gevoerd. En ik voorzie daar op korte termijn geen enkele Correspondent Sander van Hoorn. Minister Schippers vindt dat het ziekenhuis in Helbron... had kunnen weten dat er een luchtje zat aan Ernst steur toen hij werd aangenomen. De minister gaf gisteren namelijk een interview in Nieuwsuur. Ik denk dat het ziekenhuis, die had uh, deze naam één keer hoeven in te typen en te hoeven googlen. En die had natuurlijk al een enorme ellende boven zien drijven. Dus ziekenhuizen hebben zelf natuurlijk ook wel de plicht om te kijken wie neem ik eigenlijk aan. En als een gerenommeerd arts die zeer deskundig is, als assistent hier wil werken, dan zou ik denken dan zit er misschien wel een luchtje aan. Dus ziekenhuizen moeten zelf natuurlijk nagaan wie ze aannemen. Ja. Even googelen en dan waar ze achter komen dat er een strafzaak in Nederland loopt tegen Jans de Steur vanwege foute diagnoses. Vrijdag bleek dat hij sinds 2011 in Helbron werkt. Volgens Schippers zou zo'n arts op een zwarte lijst moeten komen. Wij delen in Europa met elkaar de diploma's. Dus een Duitse arts zijn diploma's net zoveel waard in Nederland als in Duitsland. Ik vind dat we dus ook de sancties met elkaar moeten delen. Minister Schippers en Nederlandse Europarlementariërs... spreidt al langer voor een Europese zwarte lijst van foute artsen. Maar verschillende landen willen daar niet aan. In het noorden van China is het drinkwater van de miljoenenstad Handan afgesloten. In een rivier is bijna 9 ton gif terechtgekomen... waardoor het drinkwater van de stad waarschijnlijk vergiftigd is. Giftige stof aniline kwam vrij bij een fabriek door een lekkende klep. Aniline wordt gebruikt als grondstof voor de productie van polyurethaan. Daarvan wordt onder meer kunstleer gemaakt. Shell gaat snel proberen het gestrande boorplatform Kooloek weg te slepen bij Alaska. Het boorplatform met 500.000 liter diesel aan boord liep op nieuwjaarsdag op een rots. Zodra het weer het toelaat wordt het zo'n 50 kilometer verplaatst. De operatie waarbij 600 mensen betrokken zijn wordt uitgevoerd door de sleeboot waarmee eerder een vergeefse poging werd gedaan. Acteur Gerard Depardieu heeft de Russische president Vladimir Poetin ontmoet in Rusland. En de Fransman kreeg bij die ontmoeting zijn Russische paspoort. De korte ontmoeting werd uitgezonden op de staatstelevisie. Te zien is dat de twee elkaar de hand schudden en omhelzen. De acteur is vertrokken uit Frankrijk vanwege plannen voor een belastingverhoging voor inkomens boven een miljoen euro. Sport. Schatster Annette Gerritsen komt vandaag op de tweede dag van de NK Sprint niet meer in actie. In Groningen is verslaggever Sebastian Timmerman. Sebastian, wat is er aan de hand? Ze heeft last van een virus. Eigenlijk al het hele seizoen is Annette Gerritsen daardoor niet fit. Ze liep het op afgelopen zomer... Het kostte haar uh, goede klasseringen uh, bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. Waarmee we in november het seizoen begonnen. Betekende dat ze de eerste serie wereldbekerwedstrijden uh, moest missen. Uh, dit weekend was het alles of niets. Maar ze is nog steeds niet fit. Je ziet het ook aan de tijden van Annette Gerritser. Viel gisteren tegen met de negende en de twaalfde plaats. Uh, uh, heeft uh, door dat virus uh, last ook van huiduitslag. Kortom, is gewoon absoluut niet fit genoeg om aan topsport uh, te kunnen doen. En dus heeft ze zich uh, teruggetrokken... voor. Voor deze tweede dag. Ja, dat heeft eigenlijk gevolgen voor de rest van het seizoen. Hè? Want je zegt het al, alles of niets dit weekend, dat is dus ja, niets. nee, precies. Het seizoen zit erop. Want dit weekend gaat het niet alleen om de Nederlandse titels... ...het gaat ook om kwalificatie voor de WK Sprint... Uh, het gaat om de kwalificatie voor de World cup wedstrijden die we dit seizoen nog te rijden hebben. Uh, dus het is inderdaad over en uit voor Annette Gerritsen. Die gaan we internationaal dit seizoen niet meer terugzien. En dan even het toernooi zelf vandaag. Uh, Marit Leenstra en Michel Mulder hè, bij de mannen. die uh, gaan aan de leiding. Uh, worden zij ook de nieuwe kampioenen, denk jij? <laughs> nou, Het is ontzettend spannend. Uh, bij de vrouwen inderdaad Leenstra, uh, eerste en Margot Boer. De kampioenen van de laatste twee seizoenen. Tweede maat onderlinge verschil op de 500 meter straks is slechts 200ste van een seconde. Uh, Wuster misschien Thijs Joenen. maar zitten nog op het vinkertouw. Bij de mannen leidt Michel Mulder met 100 honderdste voorsprong. Ja, op hein met de Ottersper. ogen ja, dus ja, ja, dat is niks. En Groothuis, die uh, al vijf keer Nederlands kampioen werd, zit ook nog uh, op het vinkertouw op 1200ste. Dus het kan uh, eigenlijk bij de mannen en de vrouwen nog alle kanten op. Sebastiaan Timmerman. Tennis dan. Tennisser Andy Murray heeft zijn eerste toernooizegen van 2013 al binnen. De Britse was, of de Britse, de Brit, die was in de finale van het ATP-toernooi van het Australische Brisbane... in twee sets te sterk voor de Bulgaar Dimitrov. Nog één keer het belangrijkste nieuws. De Syrische president Assad heeft een televisietoespraak gehouden. Hij toonde zich strijdbaar. Assad wil alleen over vrede praten met oppositieleden die geen geweld hebben gebruikt. Tussen Pakistan en India is een vuurgevecht geweest... in het grensgebied van het betwiste Kashmir. Pakistan zegt dat Indiaanse troepen de grens zijn overgestoken... en een Pakistaanse militair hebben gedood. En alle inwoners van Enschede zijn vanochtend wakker geworden... weer met stroom. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De haal nog kopt hier eh, over de zin dit is een goed hoor. De Perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, de Perstribune. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. De gast is het uur Ferdy de Groot. U kent hem mogelijk van de NOS Radio. Heeft hij heeft heel lang achter de schermen uh, leiding gegeven aan Sport op de Radio. NOS Langse Lijn. Maar hij was naast André van Duin ook de man van de Dik voor Mekaar Show. Morgen is het 40 jaar geleden dat dat programma voor het eerst te horen was. Kijken terug, ook met André van Duin trouwens. Na ene, als altijd, een gast uit de sportwereld. Deze week is dat Sandra Voetelink, schaatsster, Niet onverdienstelijk ook. Hoe is het nu met haar, is de vraag. TV-gerustent Ron van Gouwen natuurlijk, met Kassie kijken. Uh, Ron, waarover? Ja, het nieuwe jaar is begonnen. En dat is ook in tv-makend Hilversum een mooie aanleiding... om eens met een schone lijn te beginnen, goede voornemens te maken. Maar nou ja, of dat dan ook echt allemaal goede voornemens zijn... Dat hoor je straks in kastie Kijken. Onze vliegende kip, Jules van der Wart. Ook op zondag uh, op pad, Jules. Waar ben jij? Ik bel zometeen aan bij Gerard Kemkus, de schaatscoach van TVM. Oeh. Met onder andere Sven Kramer en Irene Wust. En zelf was hij ook uh, vroeger een goed schaatser. Won brons op de Olympische Spelen. En uh, was goed op EK's en WK's. Samen in de tijd met Leo Visser. En hij heeft een hobby, muziek. En daar gaan we zometeen naar luisteren. Maar eerst nog even een nummer over Gerard Kemkus. GERARD KEMKUS uh, wilt u zo meteen meer horen? Even later oh, ja. weer luisteren. Als u vragen hebt uh, aan onze gast of opmerkingen over wat ze zeggen... stel ze gerust via de website, deperstribune.nl... of op Twitter, hashtag perstribune. De gast dit uur dus, Verdi de Groot. Ja, je laat je horen, uh, Ferry. Ja. Ik hoorde je net al even uh, oh, uh, reageren ston bij Stond ik, ston ik al open? Uh, ja, zeker. Oh, okay. ja, dat kun je zien aan het rode lampje. Ja, oh ja. ja. Daar let ik nooit op. Nee. Was ook niet jouw vak, natuurlijk, om daarop te letten. of al? uh, Althans, bij langs de lijn. Ja, nou ja, dat werkte we ook niet zo met uh, rode lampjes. Uh, ik, ik heb er altijd van gehouden dat. Uh, dat je. Uh, relativerend te werk gehad. Dus uh, het moest een soort gezellige huiskamer zijn. En uh, de deur stond ook regelmatig open. En uh, af en toe hoorde je, maar dan kon de deur ook dicht zijn. En een ro 14 rode lampjes. Maar als Herman van der Velde wat wilde zeggen, dan ging het overal. het was doorheen. De dus, muziekman, dus, uh, man, hè? Ja. Zat dat ontregelende? Uh, dat ontstond dat ook 40 jaar geleden bij de Dick voor mekaar ja, Show? Is, ja. dat, is dat de aanleiding geweest? Want... Nee, niet de aanleiding. Uh, uh, maar ik heb gisteren toevallig uh, op Jingle Web... hebben ze Jelle Boonstras, een goede journalist uit, uh, uit Zwolle. En die heeft die hele historie heeft die, uh, samengevat. En dat heb ik nog eens nagelezen. En dan zie je wel dat de aanleiding is... dat de luistercijfers uh, uh, dalen op zondag bij Radio Noordzee. Dat de directie dan denkt van, we gaan Corrie Vee binnenhalen. Dat wordt André van, onder andere André van Duin. En daar word ik aan gekoppeld, omdat ik zo leuk uh, kan monteren... en omdat ik zo leuke uh, ideeën heb. En, uh, en dan zie je wel vrij snel dat, uh, dat, uh, dat er twee rebellen op de radio ja. bij zijn. Is dat toeval dat jullie aan elkaar werden gekoppeld? Is het zo begonnen? Nee, dat was geen toeval. Ik was daar uh, geluidstechnicus en... Uh... Uh, uh, ja, dat bekend. was Radio Noordzee, hè? Ja, Radio Noordzee. En uh, bekend van allerlei montagegrappen. en allerlei uh, ja, uh, andere uh, dingen. Gedichtjes, uh, uh, het verknippen van reclames. Maar dan uh, waren er bijvoorbeeld een directeur, Guus Jansen. En die was zo ijdel dat hij zelfs zijn eigen spotjes voor zijn uitgeverij in ging spre uh, spreken. Uh, maar hij sliste. En, uh, en dan moest hij bijvoorbeeld uh, morgen bij de kiosk zeggen. En dan zei hij morgen bij de kiosk. En dat verlengde ik dan nog even voor hem. Uh, en, uh, en dat hoorde hij ook terug of had ja, hij niet ja, gedaan? Ja, ja, ja, maar hij ja. wist niet wie het gedaan had. Dus, uh. <laughs> nou goed, dat, kijk, Ik kan me nog voorstellen, want da, dan ben je ook veertig jaar jonger dan nu, uh, vandaag ja. de dag, dat, dat rebels, maar is dat wel gebleven onderweg? Heb je dat altijd wel min of meer vastgehouden? Ja, ja ik, heb, uh, ik heb sterk de neiging om tegen autoriteiten aan te schoppen. Vooral als het nutteloze autoriteiten zijn. Nou, noemde zijn. Een, dan. Wie is een nutteloze autoriteit in jouw ogen? Nou ja, ik, heb, uh, ik vertelde je net voor de uitvinding... dat ik gisteravond ongeveer 3,5 uh, uur bezig ben geweest... om een goede brief tegen de ambtenarij bij de NTR... Uh, die mijn rekeningen maar niet betalen, uh, te schrijven. Nou, dat ja. is een soort... Bastion, waar ik dan tegen te keer ga. Ja, je uh, gaat straks uh, hoop ik meer vertellen over de Dick voor Mekaar show. Uh, we proberen. Ja, altijd. hoop ik ook. Ja, zeker. Ja. Het, leven, het werkzame leven van onze gasten in een, in een kort tijdsbestek neer te zetten. met dank uh, aan beeld en geluid. Dit is uw radioleven. Radio Noordzee presenteerde. Abobinabelen top 2000 Techniek Ferry de Groot presentatie André van Duin. Yeah! Wat staat hier? Daar staat het beste dik voor mekaar. Wat staat hier? Dat is dan wel een domme vraag. Zeker nou, enige ja. tijd ja. heeft mijn schoonmoeder ja. leren. Jo, joh. Oh, nou, hoor, nou, hoor, nou, wat een gestunt. Jo, gestunt jo, jo, delen. Ah, lekker. Oh, kan hij ook nog maar een bakje? Wat is een probleem? Toch mogelijk, ik begrijp het niet. Daar ben je al, al, al bijna zeven minuten bezig. Tussen start en finish. Vara's zaterdagse sportuitzending met nieuws van overal. Oh. Hallo? Henk? Ja? Met Joop. Hé, hey, Joopie! Dit is heel spannend. Wat is er dan? Ik heb een pand gekraakt. NOS Radio. Politieke nood? Wel, Ferry de Groot. U spreekt met de Groot. Ja, dat hoor ik. Nou, ik wil eens even zeggen. Wij worden geregeerd door twee mannen die geen vrouw hebben. Nou, Rutte is de ene, maar wie is die andere dan? Kees de Jager. Ik ja, mag... maar misschien weten ze wel wat een vrouw kost. en zijn ze er daarom niet aan begonnen? Ik ben uitgepraat met maar u. Maar waarom? Nou, ik vind het een beetje slap genoeg. Ja dat is, dat is, ja, dat is het leven. Uh, Zo. Ja. Dat ik daar zo lang over heb moeten doen. Ja, je kan, je kan 40 jaar in 1,30 wegzetten. Maar <laughs> ja. als je dit zo hoort, uh, waar ben je dan uh, misschien trots op? Kun je, kun je ergens een, een etiket trots op plakken? Uh, ja, nou ja. Het meest trots ben ik eigenlijk op, uh, op uh, Langste Lijn en de, uh, de grote evenementen. En uh, dat heb ik ook het langste en het meeste gedaan. En het meest vrolijke word ik van uh, de Dik voor Mekaar show uh, uh, toch wel. Ja. En, uh, ja. Ja. Maar dan is die rebelse technicus uh, over, over wie je net sprak... Uh, dat, dat was jezelf, een leidinggevende moet management uh, gaan doen. Ja. ja. Ja? Hoe doe je dat dan? Nou, heel creatief, denk ik. Uh, uh, wij worden sinds de jaren negentig, toen ik chef sport werd... geteisterd door uh, bezuinigingen. En uh, uh, ja, ik denk dat wij daar met z'n allen altijd heel creatief mee om zijn gegaan. En dat we, ja, onder mijn leiding toch wel... Uh, iets hebben uh, bewezen in ja. die tijd. Ja, maar je hebt ook een heel pakket uh, mensen onder je. Ja. Journalisten, niet het gemakkelijkste soort uh, doorgaans. Nee. Sportverslaggevers, ja. die hun eigen wedstrijd altijd belangrijker vinden... dan die ja. van de concurrent. Ja. Hoe doe je dat dan? Een leidinggever. Ja. Ja. Nou, het uiterste redmiddel is uh, van, van, ja, maar is ergens anders werken. En dat is ook wel een, uh, een aantal keren gebeurd. Dus, maar over het algemeen gaat het in vrolijkheid en in redelijkheid. En uh, uh, je neemt die mensen zelf aan. En het zijn natuurlijk uh, niet de domste mensen van de hele wereld. Dus uh, daar kan je goede discussies mee voeren. En uh, ja, daar, uh, ik heb daar nooit een probleem mee nee. gehad. Maar nou, ja, soms ook... moet je afscheid nemen van mensen die je inderdaad zo zijn. Nou, laten we Leo Trichet nemen. Hè? Zelf binnengekomen bij jou? Ja. Ooit? Ja. En uiteindelijk moet je afscheid van hem nemen omdat het ergens mis is gegaan. Ja. ja, ja. En ja. wat betekent dat voor de baas dan? Ja, uh, dat vindt de baas heel uh, naar. Maar de baas kan wel heel erg goed scheiden... Uh, wat zakelijk is en wat vriendschappelijk is. Hmm. Want ik ga nog steeds met Leo om. Uh, um, en uh, uh, niet zo regelmatig als vroeger. Maar ja, hij wilde naar een andere kant uit. En die was niet in het belang van de NOS. Uh, dat heb ik hem uitgelegd. Daar hebben we uiteindelijk kort gedingen over gevoerd. Die heeft Leo verloren. En daarna hebben we vriendschappelijk de draad ja, gewoon ja. weer opgepakt. Dus dat kan. Ja. Ja, dus, er zijn dingen waar je trots op bent. En misschien waar je minder trots op bent ook. Ja. ja, maar daar heb ik uh, op weg hier naartoe niet zo over nagedacht. Nou ja, ja er uh, schiet me nu te binnen. Ik heb ooit een keer uh, uh, me laten verleiden... om een rolletje te spelen in een tv-programma van Jan Rietman. Een muziekshow. En daar was ik een man die heette Toon Lichtkogel. En die moest dan... Uh, uh, tussendoor moest hij grappen vertellen. Maar uh, uh, voor grappen heb je ook een aangeven nodig. En dat was Jan Rietman niet. En dat... Ja, daar had ik zo'n spijt van. Ik zag die afleveringen voorbij komen en ik dacht, oh, oh, als het maar zomer is, als het maar zomer is. Ja, we hoorden jou net op Radio 1, ja. nog de, de politieke, uh, politieke situatie. Nadat... Ja, dat is wel grappig dat je dus wel telkens terugkeert nog op de radio, ja. van tijd tot tijd. Ja, ja. ja. Dan ja. weten ze wel weer te vinden. Ja, in dit geval wel, maar vaak zwengel ik het zelf ook wel aan ja. en, uh, Roep ik van, ik heb een idee en uh, zal ik dat eens maken voor jullie? En, uh, oh ja, ja, maak maar. En, uh. Mis jij het dagelijks werk? Uh, nee, eigenlijk niet zo. Ik, uh, ik ben erg tevreden met de manier waarop ja, ik het is dat het, het eerlijke staat. antwoord? Ja, dat is het eerlijke oh. antwoord. Ja. Wat ik wel mis, Govert, is uh, als ik uh, zo uh, begin juli naar de start van de Tour de France zit te kijken, dan denk, of de Olympische Spelen in Londen zie, je, dat ik denk van, nou, daar had ik toch nog wel, nog wel bij willen zijn. Oh. Maar, maar dat is het enige. En voor de rest heb ik een heerlijk leven. En ik doe wat ik wil. En uh, ik kan maken wat ik wil. Uh. Dus nee, nee, hoor. Ben je nou echt een, een, een pensionado inmiddels dus? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik werk nog uh, redelijk veel. Uh, alleen uh, op de tijden die ik uh, leuk vind. En uh, dat is een mooi voorbeeld. Dat is ook een verworvenheid, hè? Ja, ja. ja. Nou ja, ik meet dat even af. Dat, uh, aan de stem die we net horen, de, de iets jongere Ferry de Groot. Maar zo'n stem is niet eens zo gek veel veranderd in al die jaren. Nee. Nou, hij is wel wat lager geworden. Ik merk een een het beetje. met zingen, merk ik het. Oh, ik dacht met roken. Ja, ook, maar... Uh, Nee, met zingen merk ik het. Hey ja. Jude kon ik vroeger op zijn normale toonsoort ja. mee zingen en nu niet meer. Ja, je bent een Beatles-fan, hè? Ja. Ja. ja. Dus jij uh, bent nog steeds met John Lennon in de weer. Ja, gitaar ik, ik, ik, ik speel ja. nog gitaar en zo, ja. zeg, uh, Wij vragen onze gasten, Ferry, uh, naar hun nieuws. Wat was uh, opvallend, vond je zelf? Nou, uh, waar ik me echt... Uh, ja, Maar het is wat langer, hoor. Het is niet van de afgelopen week, maar waar ik me echte erger uh, aan erger, is het napapagaaien van het woord crisis. Hm. En vervolgens merk ik bij mij in de straat en op het nieuws... dat er voor 70 miljoen euro de lucht ingeschoten wordt. Uh, en iedereen papagaait dat woord crisis maar na. Crisis is in mijn ogen uh, dat je honger hebt. Dat mensen hele massa's mensen niet tevreden hebben. En wij moeten gewoon... Iets minder uitgeven met vakantie. En iets minder uh, vaak uit eten gaan. En iets minder luxe aan tafel zitten. Maar als ik zie dat bij de, bij de kijkshop uh, er nog uh, rijen staan voor mobiele telefoons... en dat Apple als ze aankondigen, we gaan een iPhone 5 uitgeven... dat er wachtlijsten zijn waar je voor 25 euro op moet komen... dan denk ik, uh, hou eens op. En ik verwijt het niet de mensen in het land, maar ik verwijt het de pers dat ze dat woord crisis uh, uh, steeds maar gebruiken... terwijl het een recessie is. En uh, dat ze niet duiden waar het werkelijk over gaat. Dan komt die André mijnen maar weer van het NOS. En... Ja, en de beurs is uh, uh, 3% uh, onderuit gegaan. Dan denk ik, joh, waar heb je het nou toch over? Het is een beetje de lucht uit de aandelen. Oh ja, André heeft wel de barometer van, uh, van de financiële ja, maar markt. Het doet alsof, uh, alsof zijn schoonmoeder is overleden. En, uh, ah. Ja, nou, ik vind het, nou, het moet toch van André opnemen. Hoor. Heel het is dramatisch. Heel dramatisch wordt hier collega. Word, ja, ja, zeker. zeker. En, maar wordt niet in zijn context gezet, uh, Govert? Ik ja, word er ja, ja. helemaal gek van. Ja, ja maar goed, Radio 1-journaal dwingt mensen in een rubriekje van drie minuten. Bertus Hendricks, uh, die we in het vorige uur hoorden, midden oosten expert. Maar die duidt altijd. Ja, die duidt altijd. Die duidt maar, altijd. maar Bertus weet als geen ander dat hij ook in drie minuten even uh, zoveel jaar in Tivada moet neerzetten. Ja, maar dat is een vak omdat ja, Daarom zit Bertus Hendricks ja, hier. Ja, maar daarom, dat moet André Meijnen maar ook doen. Ja, maar dat doet hij dus niet. Ja. Die gaat dramatisch zitten dat de beurs van Frankfurt 2,5% onderuit is gegaan. Ja. En ja. volgende week dan ga jij, gaat hij weer Ga jij wat anders omhoog. doen we ondertussen? Dan denk je, nou over drie minuten ben, ja, ben ik ben ja, ja, weer terug op ja, de... Ja ja, ja, ja, er zit een knop aan je radio. Ja. Die heb ik ook wel uh, ja, gehoord. Ja, ja. Nou, goed, laten we nog maar even luisteren naar dat fragmentje over de dan. Dat zal ongeveer zo'n 70 miljoen geweest zijn. Dat is ongeveer hetzelfde als afgelopen jaar. We hebben de laatste jaren een kleine teruggang gezien. Maar dit jaar is de zaak weer gestabiliseerd. En dat is vooral gekomen omdat er meer mensen vuurwerk gekocht hebben. Per hoofd van de bevolking is er iets minder verkocht. Maar er zijn meer mensen die gedacht hebben van nou... dat vuurwerk hoort bij de traditie, oude en we gaan wat vuurwerk kopen. Leo Groeneveld van de branchevereniging ja. Pyrotechniek pyro ja. Nederland. Ja. Ja. Ja, heb je zelf een vuurwerk afgestoken? Of nee, natuurlijk dat is niet. Dat doe ik bij, niet. Nou, ja, nou, nee, nee, nee, maar dat heeft niks te maken met de nee? recessie. Ja. Uh, dat heeft te maken met uh, dat ik er gewoon niks aan vind. Nee. Deperstribune.nl voor vragen aan Ferry de Groot... of uh, twitteren hashtag perstribune. De perstribune. Ik zei het. Een paar zaken. Het, het is elke week hetzelfde. De perstribune. Dan zeg ik de perstribune. Is dit de pers Dit is nou de perstribune. oké. Oh, okay. ja, heb je het toch wel vaker opgezeten? Ja, een paar zaken uit Nieuws van de Media deze week. Veel positieve recensies uh, voor de Oudejaarsconferenten... Uh, uh, van Erik van Muiswinkel en zijn collega's. In Een programma getiteld Het Eerlijke Verhaal. Had hij het onder andere, en dat moet je aanspreken, Ferry... gehoord je uh, voorgaande woorden over de financiële crisis... die geen echte crisis is. Als je zo uh, over de fluwele asfaltwegen van de A1 tot en met de A58 zoeft... Nee. dan heb je niet echt het idee dat je in een derde wereldland... de cameltrofie aan het rijden bent. Nee, dat voel je niet. Het is niet zo als je een keer naar de mediamarkt gaat... dat je daar in je dode eentje door een grote, holle ruimte waart... verlicht door flakkerende fakkels... op zoek naar het laatste restje oude elektriciteitsdraad. Er wordt hier rond niet zo ver vandaan... en binnenkort een nieuwe IKEA geopend. Die is zo groot dat ja, je aan het eind van je route bij de kassa... door je familie met een bosje bloemen wordt opgewacht. Ja, het was, was een leuke uitzending. Ik weet niet of je hem gezien hebt, want het was echt een leuke, leuke cabaretgroep. Erik van Muiswinkel was uh, trouwens niet degene die de meeste kijkers trok... op de laatste dag van 2012. Die eer ging naar Linda de Mol met haar traditionele... Ik hou van Holland Audia Special. Ben jij een kijker op zo'n Oudjaarsavond? Ja, wisselend, ja. ja. Ik kijk wel heel veel televisie, hoor. Ja, waar, waar zit de Groot op Oudejaarsavond? Wat doet hij dan? Nou, hij heeft nou op de bank ge gezeten met zijn vriendin. Oh. Nieuwe? Ja. Nee, geen nieuwe. Oh, de oude, oude maar... Oh, uh, hij was weer terug? Ja, ja. En uh, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ja? Nou, veel ja, te nee, vertellen nee. aan elkaar. En, uh, ja Lang ja. niet ja. gezien? Ja, lang niet gezien, nee. Nou, dan is zo'n avond uh, lang genoeg om weer bij te praten. Je, je kon er niet omheen deze week. Van de Roddelpers tot aan de voorpagina van Kant, het Nog-Journaal. Overal was niet het geweld in het Midden-Oosten... of de Financial Cliff in Amerika het grootste nieuws. Nee, de scheiding tussen Rafael van der Vaart en zijn vrouw Sylvie. Stond op teletekst, pagina 101. Kreeg een item in het NOS-journaal. Het was op de radio te horen. Hoofdredacteur Marcel Gelouf, motiveert eh, Dat als volgt. Ik zie niet zo goed waarom wij daar ons publiek niet over zouden mogen informeren. Volgens mij is het geen privé dingetje. Dit echtpaar is een buitengewoon bekend echtpaar. Hij is voetballer. Maar zij uh, in Duitsland als presentator... is een van de, van de, van de grote, grote Nederlandse presentatoren in het buitenland. Uh, zij hebben hun huwelijk uh, toen verkocht in SBS. Daar hebben toen heel veel mensen naar gekeken. Uh, en ik denk dat het een onderwerp is... Uh, wat Nederland heel veel aandacht zou trekken. Ja, nou, ik dacht, hij kan ook langs de lijn natuurlijk. Uh, als sideline. Ja, ja ik, ik, kan, uh, ik kan hier eigenlijk geen commentaar. Ik vind dit zulke onzin. Oh ja, tenzij, het tenzij Zo uh, als laagdrempelig als jij, dat je dat doet. Tenzij het invloed heeft op het spel van Rafael van der Vaart... wat ik me zou kunnen voorstellen, de, de, de sores ja, thuis. En dan moet je het weer in elkaar kaart ja, Maar wat pasen. je ziet gebeuren, dat is dat het NOS-journaal... Uh, uh, om de kijkcijfers... Ze zeggen hier wel, het is een publieke omroep. Het is geen publieke omroep, het is een semi-publieke omroep. Dus wij zijn hier in Hilversum... Uh, uh, hebben wij reclameinkomsten nodig. Daarom gaan we populistische programma's maken. En je ziet dat het NOS-journaal, waarvan ik vind dat het een een nieuwsdrempel zou moeten hebben, een standaard zou moeten hebben af gaat glijden naar hart van Nederland-achtige dingen. Ja, omdat, omdat Marcel Geloof zegt... wij doen niet alleen het nieuws van de dag... wij doen ook het gesprek van de dag. En dit is blijkbaar... Omdat maar dat is een verschuiving die in de loop der jaren... Zeker. onder druk van de commercie ja. heeft plaatsgevonden. Ja, nou ja, waarom zou het onder, onder druk van de commercie zijn? Want uh, Denk je echt dat er meer reclame op was, Als het journaal zo is? Zo ja, dat denk tevraag? ik wel. Ik denk dat uh, uh, het NOS-journaal... ook die, die uh, dat gedeelte van de bevolking wil hebben... dat wil kiezen dan tussen... Uh, Hart van Nederland achtige dingen en, uh, en nieuws. We hebben een nieuwe markt voor André Meijnemer. Dat André gewoon uh, dit erbij gaat doen. Kijk, kijk. Dat, dat dan, wordt, dan je... wordt het wel leuk. Het is wel een leuke collega hoor. Ja, in absoluut. Dus, nou, uh, zeker. Uh, nee, nooit een, een woord mis over André. Nee. Uh, elk jaar uh, wordt uitgezocht welke platen het meest gedraaid zijn op, deze, uh, op de Nederlandse radiostations. En de op één na meest gedraaide plaat is deze. Jij bent, gotcha. ook een, uh, jij bent ook een kenner van muziek. Is het mooie uh, ja, zo'n kenner van nou ja, muziek. Je, je speelt gitaar, je kan John Lennon een beetje imiteren. Je, je houdt van de Beatles. Uh, ja. Bedoel, uh, ja. ja. Nee, maar dit was een van de beste platen die, uh, oh. die gemaakt is. Het is een Belgische jongen. Die, uh, geloof ik, geëmigreerd is naar uh, Australië. Ja. En met vrij, wat ik zo goed vind, ik heb de muziekband hier ook van. Het, het is zo eenvoudig opgezet en daardoor zo'n mooie melodie Ga je het nou naspelen, denk je? Oh, absoluut. Ja? <laughs> het is oh, D&C ja, geloof ja. ik. Uh, iedere keer heen en weer. Nou ja, de meest draaide plaat van het afgelopen jaar is die a team Van uh, Ed Sheeran. De uh, vier... E-Team? Ja, de E-Team. Van 3400 keer kwam het voorbij. They say is in the class A. Is er langs lijn muziekje, denk ik? Jawel. Dat kan jawel, wel, hè? Jawel, jawel, je wil een voetbalflitsje doorheen doen? Ja ja ja, ja, ja, ja. Zeker. Goed. Straks meer Verdi de Groot en Russen zendt Ron Vergouwen. Uh, je kent onze vliegende kip, hè, Jules? Ja, Jules, uh, Jules in de War. Jules van de War. <laughs> Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende kip. Je govert, ik ben in... Uh, in Pijzen en ik ben bij uh, Gerard Kemkes thuis. Dat is al heel bijzonder, want uh, hij vertelt me net... dat hij maar één op de drie dagen ongeveer uh, in Nederland is... en dan ook thuis, want je bent veel onderweg, hè? Ja, ik ben, uh, als schaatscoach uh, heb ik een reizend bestaan. Wij, uh, als je, nou, ik reken het tegenwoordig niet meer uit, maar als je het uit moet rekenen... dan kom je tot 200, 220, 240 dagen per jaar dat je uh, in, in hotel slaapt. Dus ja, in mijn eigen huis ben ik uh, ongeveer een derde van een jaar... Dat ik uh, een tijdje geleden gebeld heb heeft te maken. Want ik wist dat jij een jukebox had. En toch wel een liefhebber van muziek ook. En je hebt er zelfs twee. Eentje staat in de kamer. En is een, een 78 tour En dit is, gewoon een, een, een, nou gewoon, dit is gewoon een hele mooie woelit. <laughs> ja. Die heb je meegenomen uit Amerika? Ja, uh, dat, gaat te, dat is te lang verhaal om het allemaal te vertellen hoor. <laughs> maar de, uh, uh, ja, ik, ik ben uh, uh, na mijn schaatscarrière uh, gaan studeren. Uh, het einde van de studie. Ik kreeg ik een telefoontje uit Amerika... of ik daar bondscoach wilde worden. Ben daarheen vertrokken. En, en had ooit eens op een vlooienmarkt in, in Eelde-Paterswolde rondgelopen. Daar hadden ze een hele hoek met, uh, met, met jukeboxen. En daar had ik als jongetje tegen aangestaan En ik vond dat geluid zo fantastisch. Een stevige bas erin. En, en ik vond het zo heerlijk. En dat wilde ik geluid. zoek, zoek, zoek, zoek. Allemaal veel te duur natuurlijk. Dus dat kon niet. En uh, ik kwam in Amerika uit. En de, daar had ik binnen, uh, binnen, binnen een jaar had ik, uh, deze gekocht. En, en wat, die was daar helemaal niet zo heel erg duur. En uh, nee, ik denk, dat is, het. dat is het wel. Maar ja, toen later kwam ook nog die andere op mijn pad. En dat is toch wel de droom. Ja. Maar deze, hoe duur was deze? Ik geloof dat ik hier uh, uh, 1100, 1200 dollar voor betaald heb. Ja, dat is een nette prijs. En je hebt het over dollar. Ik zie hier ook twee muntjes nog liggen. Die heb je echt nodig. Dat zijn dollars. Ja, dat zijn quarters. Ja, zonder die speelt hij niet. <laughs> Zullen we eens even gaan luisteren wat erin zit? Ja, er zit van alles in. Ik, uh, ik, heb deze een beetje, ik heb mijn best gedaan toen ik hem gekocht heb om hem een beetje in te richten. En uh, het gaat van jaren 50 aan de rechterkant, zeg maar. He, er kunnen 200 plaatjes in. En, en het uh, mooie is dat tegenwoordig worden singeltjes opnieuw gemaakt. En is er, een, er is niet meer echt een A en B-kant. Dus de A en de B-kant zijn allebei uh, A-kant, om het zo maar eens te zeggen. Dus uh, je kunt er eigenlijk alleen maar goede nummers in stoppen. En uh, hij gaat van de jaren 50 tot eigenlijk mijn, uh, mijn disco-jaren. Dat waren de jaren 80. En, en dat zit er een beetje in. En ik begon een beetje muziek uh, leuk te vinden in de jaren zeventig. Dus uh, wat mij betreft gaan we, gaan we naar de F5 van, uh, van Fly Like an Eagle. Dat is een, dat is een beetje wanneer ik muziek begon te luisteren. Ja, van Steve Miller. Maar ik, ik zie hier ook uh, Elvis Presley met Jailhouse Rock. Uh, La Ramba van uh, Richie Valens. Als we naar iets moderner gaan, Sex Machine van James Brown... Okay. Uh, ja, en ja, de, lo ja, de Love Shack uh, van, van de B-52's, Electric Avenue van Eddie Grant. Dat zijn, dat zijn ja, dat is toch een beetje die jaren 80. Ik kan er niks anders van maken, dat zijn mijn jaren. Ja. Mooie jaren ook. Uh, Steve Miller. Ja. En nou, laat me even luisteren. Kijken of hij het doet. Hij is een beetje roestig, maar... Hij draait. Hij klinkt ook goed. ja. Ja, ik kan wel een beetje revisie en service gebruiken, moet ik heel eerlijk zeggen. Want als je weinig thuis bent, komt hij er ook erg weinig aan. Maar, maar uh, hij brengt het plaatje naartoe en uh, er zal muziek uitkomen. We dus gaan luisteren in de tweede, uh, tweede uur, gaan we naar je andere toerist. Heel goed. dat met een uh, voor ons onverwachte uh, bezigheid, de jukebox. We komen zometeen bij hem en Jules, uh, uh, Jules van der Wacht terug. <laughs> nee, maar <op> zin, <laughs> ja, maar. Jules is zo'n prettige, uh, goede collega en, en, en een aanwisseling voor dit programma. Echt, dat meen al. ik oprecht. Volgens mij moet hij ongeveer 105 nu ja, zijn. En dat valt reuze mee. Ja, Hij ja. is jonger ja. ja, dan jij hoor. Denk je? Ja, absoluut. Oh. Ja, hij ziet er ook ja, ik moet zeggen, Jules ziet er ook jonger uit. Oké. Okay. De Dick voor elkaar show bestaat 40 jaar. We hebben uh, een uh, fragmentje. Dit is de Dick voor elkaar show. Ja. We, we zitten knokkie Nokkie. Dick. Ja, wat is heb, je, heb je gehoord van de week wat erg van de zangeres onder naam? Zangeres onder wat is er met de zanger? Thuis! Thuis! Wat is er met de zangeres onder naam? Ik sta vlak naast de grote. Nou, wat is er met de zangeres Die moest optreden in Duitsland. Eh? Die moest optreden in Duitsland. Moest optreden in Duitsland. Nou, kwam, kwam de grens niet over. Wat zei je nou? Kwam de zangeres onder naam de grens? Hoezo niet? Er stond geen naam in de paspoort. <laughs> Ja, het grappige is dat je daar zoveel jaar na data ook dus nog over kan, he, kan lachen. Ja, Ja, ja maar jijzelf ook, terwijl je met, met André van Duin die dingen bedenkt. Ja, maar ik weet ze allemaal niet meer. Nee, maar we, we, we, we, we, we hebben jullie niet heel veel gelachen tijdens het maken? Ja, ook wel. Ja, ja, ja. Ja, ja maar dat had ook wel uh, een bepaalde serieuze kant. Uh, ik herinner me nog dagen dat we muur en muur vast zaten <lacht> En geen, uh, geen grap meer leuk vonden. Nee. En, uh, uh, dus ja, maar ik. Uh, ja, heel veel mensen spreken mij aan. En dat vind ik ontzettend leuk dat ze dat doen. Maar iedereen heeft altijd een eigen herinnering. Oh ja, die grap van dat en dat. En dan moet ik altijd mijn schouders ophalen. En denk oh, ja, ja. oh, oh ja, oh ja. Oh. Is dit wel uh, tijdloze humor? Ja, je moet ja, weten wie is, de zangeres en nee, de is. Nee, nee, maar nee. die kennen we nog wel natuurlijk. Nee, maar momenten. de manier van. Ja. Nou, André en ik, ik had een uh, feestje bij hem. Uh, hij heeft uh, de traditionele. De eerste avond bingo, en dan nodigde hij al zijn vrienden uit en gaan bingo spelen. Toen had hij zelf de filet Amerikaan gemaakt. En dan begint hij mij iedere keer maar in mijn nek te heigen... dat ik de filet americain moet proeven. En dan ben ik de grote, iets te veel peper. En uh, je eens een keertje dat en... en dus dan, dan ontstaat gewoon de dik voor elkaar. Zijn dat uh, die typetjes die jullie deden? Hè? Waren die echt ook gescript of zaten jullie uh, nee, met er was heel veel nee, improvisatie? Er was niks gescript. Nee, nee daarom is de televisieuitzending ook uh, uh, gestopt. Uh, dat moest van Joop van den ene met publiek. Ja. En, uh, en dan moet je teksten uit je hoofd leren. Nou, dat waren wij helemaal niet. Het nou, ja, ontstond we... ter plekke gewoon. En uh, als het even een niet leuke kant uitging, dan stopten we. En dan deden we het opnieuw. En, uh, oh. uh, dus, ja. Hij is dus, kwijt, lijkt me. Of niet? Ja, daar waren we wel een dag mee bezig. <laughs> het wisselde ook, hoor. Het lag eraan uh, hoe laat we weer weg moesten. Ja. André van Duin, uh, goedemiddag. Goedemiddag, de boer wil er ook. Ja, hoor ja, die zit hier, ja, die zit hier naast mij. Hij <laughs> uh, vertelde net over, de, dat hoorde je de kerstavond uh, bingo. Bingo. Ja. Ja. ja, ik heb het gehoord, ja. Ja, ja, Zelfs... ja hebben we, altijd, is een traditioneel gebeuren. Elke uh, kerstavond hebben we dan met een mannetje op 80 zitten hier aan thuis. En dat, dat is denk. altijd heel gezellig met veel ja. hartjes en dankjes. En een prachtige bingo-prijs. En dat uh, is altijd, uh, altijd een succes, ja. Ah, dat zijn allemaal vrienden en uh, bekenden? Uh, ja, natuurlijk. Ja, uh, vrienden en bekenden uh, en de groot. <laughs> ja, verder. Uh. Maar ik kom meestal ietsje later. Ja, maar ik ga meestal wel later weg ook. Ja. <laughs> zeg, André, uh, wat, is, wat is voor jou de sleutel van het succes van die dik voor elkaar show? Dat je daar na 40 jaar hier, uh, dat we daar ook nog om zitten te lachen uh, uit april ja. begin. Nou ja, het was, in die tijd was het natuurlijk een programma omdat het was, kijk, het was ook een beetje in de, in de denk ik, altijd de 27 MC-bakkies tijd. Iedereen had thuis een uh, radio-zendertje op zolder en uh, ging radio zitten doen en dan werden wij vaak geïmiteerd. En dan, uh, ja, dat, daardoor heeft het waarschijnlijk ook, uh, het, is het succes zich ook uh, gaan verspreiden, omdat iedereen met de radio bezig was toen. Hmm. Zou het morgen weer kunnen? Zou je, zou je het terug kunnen halen? Was toen, toch, het is toch een tijdsbeeld. En het was natuurlijk ook, er waren maar weinig radiozenders. Je had dus uh, uh, radio 3 en, uh, en Veronica. En dat was het zo'n beetje. En tenminste voor de voor de, voor de jeugd. Dan. Ja. Dus dat, uh, en nu is er zoveel. Dus om nu nog iets bijzonder te maken, En inmiddels is de radio natuurlijk ook, uh, ons programma is, is uh, op, op, op, op, op een positieve manier uh, vaak limiteerd, en veel nagedaan en nog steeds. En dat werkt uh, dat, dat, dat, dat nog steeds de vrucht af. En dat vind ik ja. ook heel, heel erg leuk hoor. Ah. André, we gaan ook nog even uh, naar de televisie. Ik laat je even iets horen uit de jaren 80. wat jij maakte samen met Ferry bij die oude serie van Animal Crackers. Stemmetjes, grappige ja. stemmen bij dierenfilmpjes. En het fragmentje, dat moet ik even uitleggen. Het zijn 2000 poten. Die komen langzaam op elkaar afgelopen, op een tak. Oh ja. Uh, ja, ja. En dat uh, gaat niet helemaal goed. Duizend gipspoten! Ja. Ja. Ja. Duizend, duizend gipspoten, ja. ja. Ik, gisteren kwam, is het programma weer teruggekomen he? op ja. televisie. 1,7 miljoen kijkers, André. Ja, fantastisch, 1,7,5. Daar ben ontzettend blijven, hè? ik ontzettend blij mee. Zelfs de Gootste Vrouw stonden uh, we boven. Nou, dat had ik helemaal niet verwacht. Ik denk, nou, als we zo rond de miljoen scoren, dan, uh, dan is, uh, mag ik mijn handen dichtknijpen. Want die Gootste Vrouw is natuurlijk uh, een hele, goede, hele leuke en goede film. En als je eenmaal in de film zit, ik, hey, ik ga je niet overschakelen. Maar... Op een ja. of andere manier is dat toch gelukt. Dus daar ben ik eh, ontzettend blij mee. Maar ja, je moet ook afwachten wat het volgende week is. Want volgende week is weer een hele andere situatie. Ja. Dan staan we overlappen we net een klein stukje met de uh, met, uh, uh, tv-kantine. En daarna zit de all you need is Laf. Dus dat is weer een hele andere zaak. Maar voorlopig deze week zijn we heel erg blij. En, uh, ja. en ook op Twitter zie ik zeg maar 80% uh, hele enthousiaste reacties. En 20% mensen die het ouw en uh, zeggen weg met die handel. Dus het is een gunstige uh, goede balans. André, uh, toch even de vraag waarom je hem niet samen met Ferry maakt. De nieuwe serie. Nou, deze ben ik in, eigenlijk in, uh, in de zomer al begonnen, gewoon stukje voor stukje, want ik was het wel langzaam van plan om te doen. Toen had ik al zoveel uh, animalcackertjes gemaakt en na de hand gingen we de... Uh, daar, je kan niet een half uur lang animalcackertjes maken, dan gaat het vervelen. En toen moesten we Jan Wijbeens erbij in de dierentuin. het is een heel ander programma eigenlijk, als dat de oorspronkelijke animalcackertjes die natuurlijk uh, uh, voor is gekomen uit dik van Kaasjo. Want het zijn gewoon precies dezelfde stemmetjes <laughs> die erin zitten. Dus daardoor is dat een beetje uh, op een andere manier begonnen gewoon. Ja, Ferry? ja. Vind je dat erg? Nee. Ik ben ook met andere dingen bezig. Jawel, nee, maar dit was ook jullie ding. Uh -huh. Nee, dat vind ik niet. Nee, dat heb ik nooit zo gezien. Nee? Is, nee, het is het ding van André Van Duin. André Van Duin heeft het bedacht. Andere van Duin is de motor. Andere Duin heeft uh, de connecties. Nee hoor. Nee. Dat is geen enkel probleem. Geen, uh, dat zeg je zo gewoon kunde. Natuurlijk. <laughs> ja, <is> <laughs> We hebben straks weer afgesproken, ben je niet vergeten, hè? Oh nee, tussen 6 en 7. Hè? Tussen 6 en 7 kom ik ja, nog ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, even gewoon. Zeg, allebei. Ik ga even de dure spullen wegzetten. Ja, ja, ja, doe dat maar even. <laughs> morgen, morgen ben je volgens mij ook op TV in die nieuwe serie: Het schapen uh, met de vijf poten. Hè? Ja, nou daar heb ik een beetje kaart in onder. Ja, een je cameo-rol, is een heel klein rolletje maar. Want uh, uh, ik ben de engel die Opo terug moet sturen. Want open was voor de serie overleden. Wat is en, dat? Uh, een cameo-rol, wat is een dat? Een cameo, dat dan, dan is een bekende Nederlander die heel even binnenkomt. En hey, dan mensen zeggen: Hé, daar heb je die, dan is die alweer weg. Ah, oké, okay, zijn okay. <laughs> nee, de mooiste Ja. Huh? ja. Dus daarom ben ik, zeg maar, ik zit in drie afleveringen, maar ik ben niet even die engel. Maar ik heb verder partnop deel aan het succes van de serie, want het is maar een klein grapje tussendoor eigenlijk. Nou, leuk uitstapje. Dankjewel, André, dat je even mee wilde praten met Ferrie de Groot. Ja, graag gedaan, zeg. Leuk. Oké, zie vanavond. Oké, tot straks. Zit u er nou de zaken gewoon een beetje in de maand te nemen, zie je vanavond? Of is dat één? Nee, nee, ik heb tussen zes en zeven vanavond sprak met hem. En we even wat maken. Ja, wat ja. maken? Ja, voor RTV Rijmond. Die, uh, die ook dat jubileum willen doen. Maar dat, omdat ik tegenwoordig voor uh, RTV Rijmond werk. Dan dacht ik van, nou, ik ga niet mezelf interviewen. Dus uh, ik heb een ideetje. Met, uh... Ga je met anderen even spreken? Nee, dat gaan we even maken. Oh, dat maar... gaan we maken zelf. Ja, goed, ja. Onze tv-recente Ron Vergouwen met zijn kassie kijken. Deze week, uh, Ron zei het al, over goede voornemens voor het komende tv-jaar. Was er nog wat op tv deze week? Kastie Kijken met Ron Vergouwen. Deze week werd het nieuwe jaar weer ingeluid en dus kon ook op tv weer een frisse start gemaakt worden. Maar ja, met al die champagne op zo'n aljaarsavond konden sommige nieuwslezers zo'n feestelijke avond de volgende dag toch niet helemaal verbloemen. Dit is het nieuws van dinsdag 1 januari 2013. Nou, rekenen nog een keer op de Maar goed, een nieuw jaar, een nieuw begin. En natuurlijk goede voornemens. Ja, het straalt er werkelijk vanaf bij de programmamakers. Zo wil EO's Bert van Leeuwen dit jaar blijkbaar gaan stoppen met het familiediner. Want hij wilde ook dat op 1 januari heel Nederland alle ruzies ging bijleggen. Goedenavond, het is 1 januari 2013. De dag van de goede voornemens. De dag waarop we ons met elkaar verzoenen en ruzies bijleggen. Want vandaag maakt Nederland het goed. Nou ja, volgens mij was Bert zijn echte goede voorneming dat hij dit jaar nog minder gaat verbloemen. Dat zijn shows wel heel erg geïnspireerd zijn op RTL 4's klassieker Het Spijt Me. Want het is nu zelfs een exacte kopie. Met ook nog dezelfde zangeres die de tune zingt: Anita Meijer. Nog iemand met een goed voornemen dan? Erik Dijkstra van het VARA-programma Bureau Sport. Die had blijkbaar als goed voornemen dat hij zich wat meer gaat inleven in de tv-thema's van de nieuwe VARA-fusiepartner, namelijk BNN. Want ja, dat spuiten en slikken, dat wilde hij nou ook wel eens proberen. En vandaag gaat het over het mysterie Epo. En dus besluit ik om zelf de spuit erin te zetten. Nou Erik, ik heb hier dus die uitslag. Waar het op neerkomt is eigenlijk dat je zeg maar voordat je de EPO gebruikt hebt, presteerde je 10% minder goed. Ja, ik ben 10% beter gaan presteren door die EPO. Maar heb jij dan heel veel getraind in die, in die 10 dagen? Nou, ik heb nul keer getraind, maar ik heb wel twee bruiloften gehad en de kerstbollen van de wereld draait door. Ah, dus je hebt gewoon ouderwets gezopen als een, een oorlogstanker. Maar ik werd niet dronken en ik had ook geen last van een kater. Oh, dat is nog wel een aardig bijeffect. Dus. Geweldig toch? Ja, en bij RTL 4 zagen we dat presentatoren Martijn Krabé en Winston Gerstanovic daar het voornemen hebben om wat meer tijd met hun vrouwen door te brengen. Wat ze gelijk goed hadden opgelost door in de postcode loterij nieuwjaarsshow hun vrouwen maar gewoon mee te nemen naar de studio. Maar ja, of dat voor Martijn en zijn Amanda met hun aan-uit-aan-uit aanuit huwelijk nou zo verstandig was? Jullie uh, hebben een bordje met daarop Martijn en Amanda. Ik ja. stel zo meteen een vraag en dan moet je antwoord geven aan de hand van het bordje. Is dat Martijn? Doe je allebei Martijn. Is het Amanda? Doe je allebei Amanda. Even een oefenvraag. Wie heeft er gisteren het meest gedronken? Oh. <lacht> Kijk, <lacht> Martijn, eh, uh, Amanda? Wees nou even eerlijk, kom op zeg. Doe even normaal. Ja, maar jij stopt met tellen op een gegeven moment. Ik viel in slaap. Je viel in slaap. Tijdens het drinken. Ja, het echtpaar Krabbe had zich blijkbaar gelijk aangepast aan de trend om het nieuwe jaar met een frisse huwelijkscrisis te beginnen. Goedenavond en hartelijk welkom bij deze speciale uitzending van Show News. Het droomkoppel, onze eigen Beckham's, is uit elkaar. Sylvie en Raphaël zijn nergens van de voorpagina te slaan. Nou, dat is misschien niet zo'n uh, gepaste opmerking in deze situatie. Nou, Dit nieuws kan u niet ontgaan zijn. Zelfs als u alleen de serieuze nieuwsrubrieken en kranten volgt... dan moet u het toch gehoord hebben. Want ja, dit soort zogenaamde koffieautomaatgesprekken... die zullen meer dan ooit ook het NOS-journaal halen. Zo is blijkbaar hun goede voornemen. Een echtscheiding is niet zo bijzonder. Zeker niet in een tijd dat twee op de drie huwelijken stranden. Maar soms praat het hele land erover. Sylvie, eh, Sylvie en Rafael van der Vaart gaan uit elkaar. Oh, Stacia, kleine verspreking. Nou ja, je bent ook nog maar net in de leer bij Albert Verlinde natuurlijk. Nou, dit soort hypes gaan we waarschijnlijk dus meer aantreffen dit jaar... bij het NOS Journaal. Ze zijn in ieder geval al behoorlijk bezig om er een te creëren. 18 januari 1963, de dag dat Reinier paping sportgeschiedenis schreef. Hij won de Elfstedentocht. Ja, als je dat ziet, beginnen toch weer te kriebelen, Gerrit. Uh, wat denk je, komen de rajonhoofden nog een keer bij elkaar? Elfstedentocht. Steden tocht, de mussen vallen bijna van het dak. Nou, gelukkig laat Gerrit Hiemstra zich niet van de wijs brengen. Want ja, komen die rajonhoofden nou bij elkaar? Nou, als dat zo zou zijn, dan zou het misschien voor een nieuwjaarsreceptie zijn of zoiets. Maar ja, de volgende dag probeerde Sascha de Elfstedenkoorts gewoon weer op te stoken bij onze Gerrit. En dit keer lijkt hij daar zelfs even mee te gaan. Geen red, het is volgens mij veel te warm voor een Elfstedentocht kort. Ja, maar goed, we moeten blijven hopen... want elke dag komt de volgende Elfstedentocht een dag dichterbij. En dat is een waar woord. Ja, als je al die goede voornemens van die programmamakers... in zo'n eerste week achter elkaar hoort... dan denk ik dat ik het in deze rubriek in 2013... nog behoorlijk druk zal krijgen. Kastie kijken met Ron Vergouwen. En als u denkt, fragmenten waren wat kort zo her en der... ik wil er meer van horen of zien, ik heb het gemist. Depestribune.nl, klik even op kassie kijken. Ferry, uh, ja. Ja, er zijn een paar vragen voor je binnengekomen. Oh. Of je uh, bijvoorbeeld die rubriek die Tom uh, van der Zomer had, Tom van het Hek, de klaagrubriek, zou je die niet op de radio kunnen, kunnen gaan doen? Nee, oh, heb ik, ik, wel, een, ik heb toch uh, met uh, politieke ja, nood. Ja, maar ik bedoel, ja. dat was ook weer een afgerond tijdbestek. Uh, je zou je zo'n zo rubriek gewoon permanent uh, kunnen hebben op de radio. Even uh, lekker klagen. Ja, maar wel je, voldoende tegengas hoor, want ik hou niet zo van klagers. Hoor. Nee, juist niet. Ja, laat de klagers maar komen... en dan uh, geef jij de oplossing of niet. Of je, ja, of tegengas. Ja, precies. Ja. Dat zou een leuke rubriek zijn. Ja, dat denk ik. Ja. Want ja. Jij, jij hebt op de radio met Leo Driessen, eerder besproken... Uh, het typetje gaat in toe. Uh, ja, op, op kaas zoeken. Ja. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dat was uh, een imitatie van Leer. Ik kon goed uh, een koe Verhoef aan doen. En dan, dan ja. zetten we samen zetten we dat in elkaar. Ja. Maar ja, nu zeggen mensen koe ja, dat Koen Groen was, uh, was een, een, een sportverslaggever. Man, man. Ja, en het leuke van hem was: uh, uh, Koen uh, was een sportverslaggever, de man. Maar die zei, na elke D zei hij altijd, of uh, T, zei hij altijd een S. En Leo kon hem zo geweldig nadoen. En was bij Den Haag had je ouwe Hand. En dan uh, was er een, een fragment uit de riem: Oude Hans, Oude Hans, ouwe, ouwe, <laughs> ouwe scoorts. Ja. Nou, dat je ja, daar kon je lang mee. Ja. Maar mis je dat soort typetjes op de radio? E, ja, of moet, nou, je, moet je programma's ermee even luchtigen? Ja, dat weet ik niet. Ik vind wel dat, uh, dat is ook gevaarlijk, de, de Nederlandse dat... journalistiek... wat de relativering aan zou kunnen brengen. In sommige gevallen ja. wat, wat meer duiden. Maar ik ben toch eigenlijk wel een Radio 1-luisteraar... dus ik, ik zit daar niet over typisch na te denken. Nee, het lijkt me ook het gevaar voor zo'n zender. Ik bedoel, je kunt best relativeren, hoor. daar ben ik een groot voorstander van. Maar om nou grappig te worden, dat nee, is een nee, ander vak natuurlijk. Vind ja. dat vind ik ook. Ja, dan heb ik de vraag be beantwoord. Uh, ja. Nou ja, je krijgt een standbeeld uit Frankrijk toegewezen... Uh, voor je opmerkingen uh, inderdaad over de relativering en de beurs. ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Mag ik uh, uh, nog even uh, over Eredivisie Live uh, praten? Nee, ik wou even uh, beginnen over je documentairewerk. Uh, met met uw welnemen. Want ja. in december was de eerste een documentaire over Koos Post te ja. zien. bij RTV Rijnmond. Hier zit ik op de lagere school. Ik denk in de derde klas ook zo opvallend. Dan kwam de schoolfotograaf. En dan zei je moeder dat je dan een das om moest, oh ja. en een trui met een rits. Oh. Maar met deze oren had je ook... Uh, ja, uh, dit zijn de radio, de, radio, de radio oren eigenlijk. Uh, hè? Oftewel in Rotterdam, de zeiloren. Ja. Pieter van Vollo heeft ze van me overgenomen. Documentaire van een Amsterdammer, jij, over ja. een Rotterdammer. Dat vind ik ook wel weer uh, ja. wel bijzonder. Nou, ja, dat vind ik eigenlijk niet. Want uh, over ergernissen gesproken. Ik erger me heel erg aan die hypes die er zijn over... Uh, uh, rivaliteit tussen steden. Die is nee, niet meer gezond. Dat bedoel ik ook niet. Maar ik bedoel meer de cultuur van jouw stad, jouw stad ja. van geboorte, is zo anders ja. dan als die maar van da Rotterdam. Ja, maar dan kan ik nog wel nieuwsgierig zijn naar ja. de Rotterdamse kant. En ik kan als Amsterdammer kan ik ook houden van Rotterdam. Ja. Ik bedoel, als je van moderne schilderijen houdt, kan je uh, impressionisme kan je ook waarderen. En je kan ook van mooie uh, uh, keukens Zeker, houden. Zeker, maar ook het verschil in humor tussen beide steden... is wel significant. Ja, maar ik moet zeggen dat ik in mijn loopbaan... toch altijd meer de, de, de Rotterdamse ah. humorkant... aantrekkelijker heb gevonden dan Amsterdam. de Amsterdamse. Amsterdammers gaan over de rug van een ander... en Rotterdammers hebben ja, veel meer zelfspot. Ja, over wie ga je nog meer documentaires maken dan? Uh, dat weet ik nog niet. We zijn, uh, ik ben met Rijmond in gesprek. Want het moet gefinancierd kunnen worden. in uh, deze moeilijke tijden. Daar zijn we oplossingen voor aan het zoeken. Maar ik heb. Martin van Waardenburg zou ik graag doen. Leo Beenhakker. Gerard Cox. Uh, Gretje Kouwveld. Uh, Ina Brouwer. Uh, ja, ik kan er zo een hele rits noemen. Er zit er maar... wel altijd iets, iets van ongelijk in. Ik Al, bedoel, als jij Leo Beenhakker zegt. dan denk ik altijd. hou toch op, scheid toch uit. Dat ja, taalgebruik. Maar... Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, dat is toch. <laughs> En ideale partner om. Oh oh, ja? oh, oh, oh, oh, oh oh, oh, oh, oh. Oh, ik dacht dat. Uh, oh, oh. Zeg maar, ik vroeg mij ook af, jij bent begonnen ooit met John de Mol, hè? de John de Mol Junior bij Radio Noordzee. Hè? Ja. Jij, jij, jij deed de techniek van de, de, de, het piratenwerk en John gaf jou de platen aan die opgezet werden. Was dat de Nee, nee, nee, nee, nee. Johnny, Johnny, Johnny zeiden wij altijd, ja. die, die kwam net van school en die kreeg oh, ja. een baantje van zijn vader en die werd oh. ook technicus. En die ging uh, uh, hetzelfde werk doen als ja. ik. Alleen uh, ik was daar de baas en Sonny uh, was... Uh... Was jouw hulp. Maar hij uiteindelijk... heeft jou ooit voorgesteld uh, samen een bedrijf toch te beginnen? Of, nee, uh, ja. of mee te gaan doen? Nee. Oh, ik dacht dat hij, uh, hij, hij uh, voor zichzelf begon en dacht laten we de groot meenemen. Nee. Oh, Oké, okay. nee. want ik dacht dan had jij vandaag de dag miljardair kunnen zijn. Ja, en? Uh, tja, ja, nou, niet nou en, maar nou ja, nou en inderdaad. Ja dan had je allerlei foundations uh, gehad. Ja, geweldig, hè? Ja. Ja. ja. Daar zit ik ook echt op te wachten. Ja. Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je... Uh, kijk, als je geld hebt, dan kun je leuke dingen doen natuurlijk. Hè? Maar ik ook. Ja? Ik heb voldoende geld om maar, leuke dingen te om, doen. Om mooie documentaires te maken. Ja, en, uh, en, en gewoon plezier te hebben als de zon schijnt En ik heb uh, hele leuke buren waar ik verschrikkelijk mee kan lachen. En ik okay. heb goede vrienden en... Uh, uh, nee, ik ben buitengewoon okay. tevreden. Wat was er met de opmerking Eredivisie Live? Oh ja, nou, dat we een nieuw spel hebben bedacht thuis. Ik heb sinds uh, kort heb ik Eredivisie Live, maar volgens uh, één presentator heet dat Eredivisie Live. En hij interviewt ook altijd uh, Kenneth S. En uh, uh, ik ga zijn naam niet noemen, maar uh, wij hebben nu een spel. Als hij presenteert, gaan we met vrienden met de rug naar de televisie zitten. En heb je en... de ontbrekende letter geven. En wie het eerste verstaat, die hebt gewonnen. Ja, ik, dat... Dit is toch verschrikkelijk van die sportjournalistiek. Daar word je toch gek van. Ja. Barbara Barand, die, die alleen maar vragen stelt: van, hoe ga je deze wedstrijd in? Ja, Wat moet maar... iemand daar nou op antwoorden? Ja, maar goed, laten we zeggen, uit die cultuur uh, kom jij en kom ik ook. Uh, we, we hebben die cultuur ook groot gemaakt. Er komt jan Joost van Gangelen komt, uh, komt uh, uh, een bezweten Mark van Wommel uh, tegen. En die vraagt: zo, appeltje eitje. Ja. Wat moet ik daar nou, nou mee? Ja, maar Ferry, jij bent baas geweest van langs de lijn. Al die quotes die uh, jaar in jaar uit, seizoen in seizoen uit, werden uitgezonden. waren van hetzelfde niveau. Nou, dat geniet nou. hoor. Nou, nee, dat dat werd het bij mij, echt, nee, dat werd er bij mij afgesneden, hoor. Ja. Ja ja, ja, ja, nou, ja, ja, Je weet best, er zijn quotes uitgezonden waarvan je denkt... die, die bewaren we twee weken en dan zetten we er een andere wedstrijd bovenop... Ja, en dan hebben we weer okay, wat. Oké, maar dat had te maken met het feit dat de geïnterviewde <lacht> steeds hetzelfde verhaal vertelde. Ja, vertelden. natuurlijk. Ja. Ja, maar dat heeft niks met de journalist te maken, nou, ja, de ik vraagstelling. Ik word gek ervan, als ik wedstrijden zit te kijken... dat ik hoor, ja, dit is uh, uh, sinds... Uh, uh, het is onderzocht dat uh, Ajax altijd uh, in de evenjaren van Feyenoord wint en in de onevenjaren ja. niet. En, ja. Van, nou, wat ja, maar dat is toch uh, analytisch bezig zijn? Ja, ja, ja. Oh. Oh, ja. Leuk, hè, dat <laughs> vak. vak. Kan Kanker is zo leuk. Nou, weet je, het, je, je, je zegt dingen in de hoop dat, het, dat je het met elkaar weer mooier dan beter kunt doen. Ja, ja, dat is Want ook. Langs de lijn is een routinematig programma, dus dat moet spanning hebben om, ja, om, om, om zijn bestaan te uh, ja, rechtvaardigen. Freddy, ja, ja, ja, ja. we ja. houden we ermee op, althans met dit uur. Nou dank je. Ja, het is voorbij.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 En misschien hoort u het commentaar op uw vraag... zometeen in het tweede deel van De Perstribune. De Perstribune is een programma van Max. Een koffer op een zolder in Den Haag. De inhoud, drie multo mappen met brieven van instanties voor asielzoekers. Foto's, een dagboek, aantekeningen van Nederlandse lessen. Met haar foto... Kunnen wij haar zoeken? Luister vanavond naar de documentaire Zonder koffer ben je sneller. En op een gegeven moment kwam ze helemaal niet meer terug... en ook haar telefoonnummer werkte niet meer. Over de speurtocht naar een uitgeprocedeerde asielzoeker. Een jonge vrouw uit West-Afrika. Dan ga ik denken, oké, okay, ze gaan haar pakken. Of ze gaan haar terugsturen naar Guinea. Vanavond, 9 uur in Holland Dog Radio. Radio 1. Zonder koffer ben je sneller. Het nieuws van alle kanten.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 Is jouw goede voornemen voor 2013 gezonder leven of je lichaam en geest beter in balans hebben? Kijk hoe je ook van die goede voornemens afkomt op achmeahealthcenters.nl Ernst Daniel Smit over Andrew Lloyd Webber en Aspects of Love. Een nieuw seizoen Het Schaap, Sorgina Verbaan vertelt. En bekendmaking van de winnaar van de Gouden Ganseveer 2013. Straks in of TV om vijf voor zes op Nederland 2.